Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Met de files. En de eerste file staat op de A10 richting uh, Amsterdam. Uh, watergraafsmeer richting Koenplein tussen knooppunt Watergraafsmeer en Kadoelen. Ka wat een naam. 7 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. En uh, de verlielengte neemt af gelukkig. Ja, en dan de volgende nieuws. Ja, dat is de A A10. 4 kilometer richting Amsterdam. De nieuwe meer richting Volendam. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer lengte. De file lengte neemt toe. En dan dezelfde A10. 3 kilometer richting Amsterdam. Watergraafsmeer richting de nieuwe meer. Tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid. 3 kilometer. Weer door een ongeluk en de weg is vrij. Ja. En uh, je, Het is weer de A10. 4 hey. kilometer richting Amsterdam. De nieuwe meer richting Koenplein. Tussen Geuzeveld en knooppunt Koenplein. 4 kilometer. En ook de file lengte neemt hier weer toe. Ja, dan nam, nam die af. Ja, en uh, de flitsers dan. Er staat ja. één, wel één flitser. Een controle op de A27. Gorrigum richting Almere, als je daar nog naartoe gaat. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Almere in beide richtingen. Een snelheidscontrole. Ze staan daar weer gewoon lekker. Gaal vangen naar de politie. Ja, dat doen ze slim. Ja, dat is heel slim, het is wel irritant. Ja, het is heel irritant. Ik uh, ga nooit bij de politie. Ja? Die, nee, ze hebben nee. me laten schrikken, maar dat vertel ik zo wel. En dan gaan we nu uh, luisteren naar... De... Een heerlijk nummer. Ja. Van een uh, Katie. Katie. En ze Perry. komt heel vaak in. Uh, Parijs. Ja? Ja, Katy Perry. Oké. Okay. <laughs> Het is Katy Perry met firework. Komt-ie! Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind. wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin? Like a house of Zo trots als wij je bent een engel zo klein. Bij jou wil ik zijn. Bij jou wil ik zijn. Jan ja, Smit met Niemand zo mooi als ja. jij. Dank je. Je hoorde daarvoor Katy Perry met Firework en Deadman Walking van The Script. ...The script: lekker nummertje, en een lekkere band. Nou wil het zo zijn dat er iets heel ergs is gebeurd. Nou, niet heel erg. Maar een tijdje geleden. Misschien als je op de Verlanderweg woont in een van die flats, dan weet je het wel. Was er een, uh, een inval van de politie? En uh, ja, laten we daar even naar gaan luisteren wat er gebeurde. Is goed. De explosieve opruimingsdienst heeft vanmorgen onderzoek gedaan in een woning in Zandvoort. Daarbij zijn chemicaliën en wapens in beslag genomen. En de bewoner is verhoord. De politie hield begin deze maand een 37-jarige zandvoort aan voor het dealen van medicijnen. Hij bleek ook verschillende chemicaliën op zak te hebben die samen explosief kunnen zijn. En op basis daarvan zijn wij in zijn woning gaan kijken. En hebben dus nog meer chemicaliën aangetroffen. Um, uiteindelijk is meneer dan wel heen gezonden. En uh, dan wordt dus bekeken van... Zijn deze chemicaliën strafbaar? Mag je dit in je woning hebben? Um, uiteindelijk zijn wij dus vandaag nu nog een keer gaan kijken... omdat wij toch wilden weten, van, heeft hij misschien nog wapens binnen liggen? Heeft hij nog iets anders uh, binnen liggen waar hij eventueel iets mee zou uh, willen gaan doen? Dus vandaar dat je nog een keer gaat kijken. Dat onderzoek van vandaag leverde een vondst op van een verzameling oude schietwapens. En ook nog een onbekende hoeveelheid andere zaken... waaronder vermoedelijk nog meer chemicaliën zijn in beslag genomen. Nou, het zijn chemicaliën waar in ieder geval ook drugs mee te maken valt... maar ik kan daar verder nog niet heel veel meer uh, van vertellen... want we willen dat heel graag van meneer horen. Is het inmiddels al duidelijk of het hier om een uh, handelaar... of misschien wel iemand die uh, in de georganiseerde misdaad zat, of dat het een hobbyist is? Een hobbyist. Uh, dat is eigenlijk te vroeg om die conclusie te trekken. Um, we ja. hebben niet het vermoeden dat deze meneer nou in de georganiseerde misdaad zit. Maar we willen heel graag weten waarom deze meneer al deze spullen in zijn woning had... en vooral wat hij daarmee van plan is. De 37-jarige man is opnieuw aangehouden en wordt verhoord. Volgens de politie hebben de omwonenden geen gevaar gelopen. Nou, dat is mooi. Spannende momenten. Ja, hele spannende momenten waren dat. Ja, die zal het in je huis hebben. Ja, een jachtgeweer, oké. Okay. Sommige mensen hebben van die hebben ze hangen. Van, oh kijk, mij, ik heb gekocht op barplaats. Van, oh, ben ik stoer. <laughs> dat slaat natuurlijk helemaal echt op wat ik zeg. Nee. Maar goed, maar het zal je maar gebeuren. Zeg, woon je naast iemand die uh, een half ja. drugslap naast zich heeft? En we hebben ook nog een uh, buurvrouw, waarschijnlijk woonde die daarnaast. Ja. Zullen we daar ook nog even naar gaan luisteren? Dat kennen we wel even doen hè. Ja, ja. Dat is goed. Kom hoor. Er wordt me niets gezegd. Dus... Alleen die maakte die agent een opmerking en die zei, als we weg zijn is het veilig. Dus toen dacht ik, nou dan moet er iets onveiligs boven liggen. Maar uh, ik zie alleen maar politie lopen en politiedames lopen. En voor de rest wordt er niets gezegd. Ik zie ja maar ik woon hier wel. En toen maakte hij die opmerking. Toen dacht ik, nou dan is er iets onveiligs boven. En toen zag ik op een gegeven moment mijn buurman van twee hoog. Die werd weggevoerd door twee mensen, door twee, twee politieagenten daar de Jacques Petijzenstraat in. Dus toen dacht ik, nou dan, dan moet het ook twee hoog zijn. Dan kan maar was hij gearresteerd. Dat weet ik niet. Ik zag hem lopen met twee agenten. Dus uh, ik weet alleen dat hij Vincent heette. Want ik toevallig heb ik vorige week nog een pakje voor hem aangenomen. We komen er vaak pakjes voor uh, één hoog of twee hoog? Nee, nee, dat is de allereerste keer dat ik een pakje voor hem heb aangenomen. Maar u weet dus alleen zijn voornaam, maar eigenlijk niet wat hij doet? Nee, nee, nee. Maar daar weet ik van geen van allen hoor. Nee. Zijn er zijn dus heel veel agenten boven en, en de explosieve opruimingsdienst is ook aanwezig? Dat weet ik niet. Ik zie wel auto's staan, ik zie politieauto's staan en zo. Maar dat zeg ik nogmaals, er wordt heel weinig gezegd. Nou heb ik begrepen dat het zou gaan om een meneer die uh, een tijdje geleden is aangehouden. Uh, omdat hij medicijnen verkocht. Oh, dat zou ik echt niet weten. Een scheikundig amateur is die dat proefje. Dat zou het, daar ziet hij wel naar uit hoor. Daar ziet hij wel naar uit. Ja, dat, dat is een vreselijke aardige, man altijd. Want ik uh, heb altijd een praatje en uh, daar valt niks op te zeggen. Ja. Dat is geen probleem. Uh, nou, en het staat dat er misschien iets van, iets van explosief materiaal zou zijn. Nou, op de, omdat die agent tegen mij zei, uh, als wij weg zijn is het veilig. U hoeft zich geen zorgen te maken. Dan ben ik zo, want dat ben ik natuurlijk ook niet van gisteren. Nou, dan is het nu onveilig geweest altijd. Wat ik het ergste vond, er werd helemaal niets gezegd. Kijk, ze hoeven mij niet te zeggen wat er gebeurt, wat er gebeurt maar ik moest de deur openmaken. Ja, dat was deze mevrouw, de buurvrouw. Die de deur open moet maken. Ja, dat klopt. Ze zal er echt maar boven wonen of onder. Dus schrik je echt een hoedje als je opeens politie aan de deur hebt. Ja. En wel hadden... als je niet weet wat er aan de hand is. Ja, en ik had nog beloofd uh, mijn verhaal te doen. Ja. Ik zit dus gisteren of eerst. ik weet, weet niet meer wanneer het was, ik denk gisteren. Zit ik gewoon uh, lekker eventjes mijn huiswerkje te maken. Met mijn moeder naast me op de bank. Zit lekker tv te kijken. En opeens stopt er een politiebusje voor de deur. Dus ik denk, wat is dat nou weer? En, uh, nou, politieagent die loopt naar ons toe. Ik denk misschien iets voor de buur of zo. Yeah. Kan. Um, maar die belt aan bij ons. Ja, ik ben op zoek naar Karim. Dus mijn moeder denkt al helemaal, krim. Huh, Karim? Karim ja. doet nooit wat. Doe ik ook nooit. Nou was er een tijdje geleden, was een inbak met Polen of zoiets, was er vlak achter mij in de buurt. En uh, toen werd ik bijna onvergelopen, want ik was iets aan het halen. En ze hadden mijn handtekening nodig. Want als je een getuigenis aflegt, want ik heb toen een getuigenis afgelegd, omdat ik wist hoe ze eruit zagen, hoe ze praten, hoe groot ze waren, ja. welke ouders ze reden. Ja. Dus dat was een hele, dus, uh, ik weet niet hoe je dat noemt, maar dat is een hele belangrijke getuigenis. Ja. Dus die kwamen ze aan, mij. ik vroeg, ja, wil je een handtekening zetten? Niet schrikken. Nou, mijn moeder had dan half een halve hartverzakking, maar goed. <laughs> dus mijn moeder echt zei, Karim, ze Karim! Wat jou. heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Ja. <laughs> maar ik hoefde dus alleen maar mijn handtekening te zetten. Maar okay. ik heb nooit iets te maken met politie en ik schrok me toch wel eventjes... Uh, half dood, denk ik. En dan gaan we nu luisteren naar Sarah Barley's met Niels Kings. En jij dus Queens. Dankjewel man. Geintjes, King of Anything. <laughs> Komt-ie. Well, I look En zei en zei je niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Niemand en niemand zag, niemand, niemand, niemand zei, en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Niemand vroeg, niemand zag, niemand, niemand, niemand zei, niemand niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het I'm Zijn is antwoord. Ja, je hoorde Sarah Baez met King of Anything. Kings of Anything. Yes. Ja, Alicia Keys met Empire State of Mind en Jurk met niemand. Hoorde niemand, zag en niemand, niemand, niemand, zeiden niemand, voelde. Ja. Ja. Wat een tekst, hè? Je moet wat. het maar hard zingen. En wat is, weet uh, je het goed, hè? He? Ja, ik weet alles heel goed. Het is bijna half zeven geweest, hè? Alweer. Gaat snel, hè? Zeker. Gaan we nu luisteren naar Milo met uh, One of It? Denk lekker ik. Nummer. Ja, dat is een lekker nummertje. Uit hier Je hoort hem al. Van New York naar België gaan we precies nobody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 One of be, two of me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 from my hometown may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 Ja, dat was bluff met het wordt beter. En het wordt ook beter weer, hoop ik. Ja, het is wel te hopen. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is echt een week echt lekker weer geweest, gewoon, vind ik. Ja, het, nou, het was koud, maar het, was wel, het zonnetje was er wel. Het zonnetje gelukkig. wel. Donderdag was het mij wel, wel, wel lekker warm, wat ik weet. Ja. dat was echt lekker. Maar goed, je hoorde bluff met beter Hometown Glory van Adele en Milo met One of It. En we gaan nu luisteren naar uh, toch mijn favoriete nummer. Het blijft gewoon lekker. Ja, jij bent echt verslaafd aan dit nummer, volgens mij. Dit is de nieuwe dance, gewoon. Ja, vind je? Nou, dit nummer is de heel dense, zien is dat er gewoon helemaal veranderen denk ik. Het de begint is toch gewoon geniaal. Maar we gaan dan luisteren, studie zelfs maar ja, weer met de wand. Dale abre ahí, papá Nicolás, bebé let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito, yo fresco, no, ok, dele un poquitito.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 Hou van je zoals je ligt. Hou je ervan? Nee. Als je ja, dat was uh, Swedish House Mafia met uh, One. Daarvoor, uh, daarvoor, uh, daarna kwam... Ja, uh, als je was al aan, was al met DJ Collins Falling in Love Again. Ja, en nu net hoorde u Eminem met Rihanna en Love the Way You Lie. Ik hou ervan zoals je ligt, zoals ik net al zei. En het is bijna 7 uur en het betekent helaas dat ja. wij alweer bijna klaar zijn. Precies. Zal ik even het sportcafé op mijn hoofd? Klopt. Een heerlijk programma met onder andere een Jurie Verswijvel of zo hoorde ik op school zit in mijn klas en die uh, is de gast die gaat een okay. eigen race team starten ja dus we gaan dan weer luisteren zo we gaan weer luisteren zo zoals elke week bijna nou, elke vier vierde week van de maand geloof ik oké okay. en dan gaan we nu luisteren tussendoor naar uh, Dark en dan uh, zien we u, of oh, zien we u ik, ik hoop dat u uh, luistert de volgende week je. ja en gaan we nu even dansen ja tot volgende week tot volgende week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 came to move move move move get out the way of me and my crew crew crew crew i'm in the club so i'm gonna do do do do just what the fuck? came here to do do do do yeah yeah because it goes on and on and on. physical gevoel van jouw weekend dat gaat beginnen. En ik hoop voor jullie zonder gebroken natuurlijk. Ja. Oh, heerlijk nummer. Van Ben Sanders en je hoorde daarvoor. Tire Cruise van Dynamite. En we zijn er bijna doorheen. Nieuws begint bijna. Heerlijk. Dat was Ben Sanders. En uh, wij zien jullie uh, natuurlijk weer. Volgende week bij een nieuwe aflevering van.